Ismael de Bruin met het NOS-journaal. Premier Jetten noemt de explosie vannacht bij een Joodse school in Amsterdam verschrikkelijk. Op Inks schrijft hij dat hij snel in gesprek gaat met de Joodse gemeenschap. Ook zegt Jetten dat hij begrip heeft voor gevoelens van angst en boosheid. Bij de ontploffing raakte de buitenmuur van de school beschadigd. Justitieminister Van Wiel spreekt van een laffe aanval bij een Joods gebouw voor de tweede keer in korte tijd. Gisteren was er een explosie bij een synagoge in Rotterdam. Burgemeester Halsema van Amsterdam vindt dit incident bij de Joodse school onacceptabel. De Palestijnse beweging Hamas heeft Iran gevraagd om te stoppen met het bestoken van de golfstaten. Tegelijk zegt Hamas dat Iran wel het recht heeft om zich te verdedigen tegen wat het noemt de amerikaans israëlische agressie. Hamas heeft nauwe banden met Qatar, maar werd ook lang gesteund door Iran. Dat land valt Qatar aan omdat de VS daar militaire basis heeft, waaronder de grootste Amerikaanse luchtmachtbasis in de regio. Tienduizenden inwoners van IJmuiden, Muiden, Zandpoort, Driehuis en Velsenbroek zitten zonder water. Dat komt mogelijk door een breuk in een waterleiding in de buurt van Heemskerk en Wijk aan Zee. Het herstel kan nog lang duren, denkt het waterleidingbedrijf PWN. Max Verstappen is niet verder gekomen dan de achtste plek... in de kwalificatie voor de Grand Prix van China. Hij had een slechte start en wist dat niet goed te maken. De Italiaan Antonelli van Mercedes eindigde als eerste. Hij is de jongste coureur ooit die vanaf pole position mag beginnen. En zijn teamgenoot George Russell werd tweede. Dan het weer in het oosten en zuidoosten, af en toe regen. het plaats weer wisselvallig met zon en wolken. Vanmiddag in het hele land buien. Het wordt 7 tot 10 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Morgen Zandvoort, elke zaterdag van 10 tot 12 uur. Met politiek, cultuur en sport op ZFM. FM, FM. Ja, ZFM. Uh... Monitor uh, horen we. Jij hebt je mond nog vol, dus zal ik het even... Uh... Nou, we hebben een uh, Jim Keur zit hier en die heeft ja, ja. een heerlijke strop Ja, tegenomen. die wordt nog lekker, inderdaad. Zit, nou, uh, welkom terug bij dit uh, tweede uur van Goedemorgen Zandvoort. Het laatste uur ook direct. Het laatste uur straks. Um, uh... Ja, waarin we dus gaan praten met Jim Keur over een uh, nieuw bouwproject en het bedrijventerrein. Uh, uh, waar er van alles aan de hand is. Uh, daarna uh, uh, hebben we het uh, interview van H&M uh, 105... met de uh, burgemeester David Molenburg. Ja, over de kandidaten. Over de Houders. wethouderskandidaten op de verkiezingslijsten. En we sluiten af met uh, over uh, uh, de klassie consens, inderdaad, met Willem ja. Strooman. Nou, welkom, uh, uh, Jim Keur. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Goedemorgen, Met de uh, KNRM-outfit uh, uh, ja. nog aan, want ja. je, je komt net van, van de... Van de uh, uh, zeg maar het boothuis heel, omdat jullie de boot... Uh, gelanceerd uh, hebben. Volgen. Gelanceerd, ja. die is nu in muiden ja, ja. Maar je nou moet ja. straks weer terug om... Uh, om, uh, om... Nee, je collega die haalt uh, hem. Oh, om, oké. Wat top. dat betreft hebben we een goede ja Je, je zit dan bijna elke zaterdag oh, rond hè? Om de week. Om de week, oké. Okay. Om, om de week. Ja. Goed, goed te doen. Ja, een paar jaar geleden was het inderdaad elke zaterdag... Met, met met ja. Covid ook en nou, dan ah. konden we kleinere ploegen maken ook, maar nu kan iedereen gewoon weer natuurlijk, eh, dus gewoon, ah, okay. de ah. Dat is gewoon weer om de week gedaan. Hey, maar is hier net iemand van Open geweest of niet? Ja, uh, je niet. zou het bijna zeggen. Ja, bijna ja, ja inderdaad, ja. <laughs> <laughs> we moeten straks alle stickers er nog af uh, ja. peuteren, maar. Uh. Ja. Maar dat komt allemaal goed, het komt uh, allemaal goed. En, uh, VVD is hier ook geweest trouwens, hoor, jouw partij. Dus, uh, ja, maar dat ja, dus. hebben we allemaal weg, weg, weggegooid. Dus, uh, ja. hey, maar, ja, we gaan hier niet over politiek praten op dit moment. Nee, hoeft ook niet. Nee, dat is zeker. Maar we gaan over uh, woningbouw praten. En ja. uh, met name over de Kochstraat nummer 4. Ja. Want we hebben gezien dat de omgevingsvergunning is aangevraagd voor... Uh, ja, eigenlijk jouw project, uh, jij bent een soort ontwikkelaar geworden, Jim. Nou, ik, nou ja, uh, uh, ja nee, samen met uh, de eigenaar uh, van het uh, van uh, huidige pand. Is pond, dat de nog steeds? Of? Ja, dat nee, dat pand is, dat, dat, daar zat voorheen uh, boekbinder. Ja, Alblas, Alblas in. Ja. dat pand is van John van Dam. Oh, dat is van John van Dam. Ja. Ja. En samen met uh, de aannemer, Rolfinkbouw, Bouw, ja. hebben wij, Robert Strijder en ik, en John van Damme, een overeenkomst. En we uh, proberen daar een ontwikkeling van de grond te krijgen. En wat ja. jij net aangeeft, uh, daar is de omgeving voor aangevraagd. Ja, want er hangt al enige tijd uh, een, een, een, een mooi spandoek, hè, wat, ja. wat het nou zou worden. Ja. Uh, denk jij dat het de komende twee jaar gerealiseerd is? Of, uh, dat het nog het, het is volledig binnen bestemmingsplan. Uh -huh. uh, wat kritisch was, uh, was het stikstofverhaal, uh, ja. uh, uh, uh, uh, uh, uh, zeg maar. Ja. Maar dat lijkt er nu ook allemaal echt binnen de perken te blijven. Dus ja, als het goed is, moet dat gewoon door kunnen lopen. Het is het okay. iets wat volledig binnen bestemmingsplan valt. Ja, daar dat is een bewuste keuze ook. Elektriciteit is ook gegarandeerd. Ook ja. al vaak een uh, groot probleem he, met uh, bouwprojecten tegenwoordig. Ja, maar de, het huidige gebouw daar heeft ook een uh, edelsmit in gezeten. Aha. En die heeft al een, hard, al een hoog stroomverbruik. Dus oh, oké. Okay. Dan kun je mooi uh, voortbouwen. Ja, zeker. Ja. Ja. Wat, wat gaat het worden? Kun je er iets over vertellen? Ja, het worden vijf bedrijfshallen. Met bovenop. Beneden neem ik ja, aan. Beneden, ja, beneden. Van zo rond de 120 vierkante meter. Met daarbovenop allemaal een appartement. Mm -hmm. En in feite koop je één unit is ja. dus een bedrijfshal met het appartement erbovenop. Maar als je, als je wil, dan kan je dat later ook nog scheiden. Mm -hmm. dus dan kun je maar is er zijn ooit... ook maar vijf woningen dan? Ja, vijf woningen. Oké, toch? Meerdere appartementen? Nee, daar hebben we wel over nagedacht. Maar uh -huh. dan ga je buiten bestemmingsplannen en dan kom je in een enorm proces terecht. Ja. Ja, dan, dan willen we wegblijven. Mm -hmm. ja. Dat heb ik geleerd, Hans. Dat het, uh... Nee, uh, <laughs> soms... Uh... Al doen een leert zeg maar vaak. Ja. Maar uh, als, als ontwikkelaar ja. kan ik me voorstellen dat je Min... ook wel leert. Ja. Ja, ja, minder is meer in dit geval. Ja, want jullie ja. hebben natuurlijk ook, uh, ook samen met Robert Strijder... Uh, het, het pand uh, waar nu de garage in zit, in ja. Noord. Ja. En de bijbehorende appartementen gebouwd ja. hè? Ja. Uh, ik weet niet wie er allemaal wonen, maar. Uh... Oh nee, dat ben ik zelf. Alleen, alleen maar... maar leuke mensen. Ja, alleen <laughs> <maar> <laughs> alleen maar leuke mensen. Nou, maar, maar buiten dat, je, je hebt een advertentie uh, gezet in de, in de, in de Zandverse krant. Uh, van idee naar realisatie, met, uh, de, de duinwachter uh, ja. uh, is dat. Binnen acht jaar tijd. 120 nieuwe woningen, 167 ondergrondse parkeerplaatsen en één uh, nieuw uh, bedrijfspand. Ja. Dat hebben jullie. Uh, in acht jaar gerealiseerd. Hè? Ja, dat hebben we in acht jaar kunnen realiseren. Die 120 woningen, er zijn 102 woningen... op uh, de burgemeester van daar Duinwachter... Mm -hmm. en 18 woningen bij ons eigen okay. bedrijf nu. Ja. En het is in Noordbeheer waar ook de garages zitten. In de Curie-straat, ja. ja Eigenlijk ja. tegenover de Curie-Driehoek, waar ze meteen ja, ze tegen de 500 woningen moeten verrijzen. Ja, daar ben je ook ja. bij betrokken. Hè? Ja, voordat ik hier toe ging, heb ik Werner Koenraad nog even gebeld. Van, ja, je, wat is ja. de stand van zaken bij jullie uh, momenteel? Mm Hij -hmm. uh, is tenslotte de, de woordvoerder van die uh, investeringsgroep. Ja. En het gedeelte wat aansluit, dat is blok 7, wat aansluit aan de Noorderduinweg... Ja. Daar verwachten ze na april de, de, de uh, omgevingsvergunning okay. proces uh, voor in te kunnen zetten. Uh -huh. Dus uh, ze hebben er overeenstemming met alle eigenaren in dat blok. Be ook uh, bijvoorbeeld die viszaak van... van uh... Nee, die, die zit er net buiten. Oh, die zit er net buiten. Ja. Ja. Okay. Ja. Uh -huh. Is dat ook de reden waarom jij uh, uh, uh, je aangesloten hebt bij de VVD? Nee, dat, dat, ja, dat, dat, is, uh, dat is gebeurd... Uh, toen een vriend van mij mij erop wees... van joh, je moet je eens wat meer uh, daarvoor gaan inzetten. Je moet je verantwoordelijkheid eens pakken. <laughs> toen dacht ik van ja, jeetje. Misschien moet ik dat eens gaan doen. En ja, zo is dat eigenlijk wat uh, Want gekomen. ik kan me nog herinneren. Ja, vijf jaar geleden zei je... van nee, ik ga de politiek niet in. Ik heb er geen zin nee, in. Nee. En het is niks voor mij. Nee, daar wilde ik ook wegblijven. Omdat ik uh, ja, toen met die duim achter... Uh, uh, met dat proces van de duinwachter en de ontwikkeling van onszelf bezig was. Ja, ik wilde niet dat die zaken door elkaar heen gingen lopen. Nee. Want ja, Het was me ontzettend belangrijk uh, dat dat proces goed en zuiver liep. Dus, ja, dus vandaar dat ik ook uh, toen ik geen keuze heb gemaakt voor een partij. Want ik ging met Geert jan Bluis heel goed om. Die heeft daar gewoon ook een belangrijk aandeel in gehad. Mm -hmm. Ik ging met Elle Verheij heel goed om. Die had even ook een uh, heel belangrijk aandeel daarin gehad. Ik had heel veel gesprekken met ambtenaren, waaronder destijds Kamal Mahi, die jongen heeft zich ja. ook heel erg ingezet heel om dat gedaan. proces goed te sturen. Daardoor is het ook binnen die korte tijd kunnen, ja het is nog steeds acht jaar, maar is, ja, in die die acht jaar staat, er, er staat ook feitelijk iets. Hè. Er is niet ja. alleen maar gesproken, nee. het is gewoon echt gerealiseerd. Ja. Ja. Maar goed, je staat vierde op de lijst bij de VVD. Ja. En, je, uh, je kunt zeggen van... Nee, vijfde. Uh, vierde. Ja, vierde ja, of lijst vierde, vijfde, vijfde, vijfde, vijfde, vijfde. Vijfde. Maar ja, je, je kunt zeggen van... Uh, uh, als het tegenvalt, dan uh, uh, uh, ga je de raad in. Of als het meevalt, hoor. Uh, als de VVD vier zetels waren, dan moet, je, dan, denk, dan moet je de raad in. Ja. Ik denk dat dat uh, gaat gebeuren. Jij krijgt nou, zoveel uh, mensen, jij krijgt uh, zoveel voorkeur stemmen. Keur geeft antwoordkleur. Ja. <laughs> uh, <laughs> Nou ja toch wel veel ja, ja, ja nee ik vind niet dat, uh, nee, dat, nee, dat jij ja, Hans, uh, ja. nee maar goed hij, hij is betrokken natuurlijk bij de VVD nee. maar uh, je, je, je zou er wel voor oh, gaan zelf die manier. Ja, je zou er ja. wel voor gaan uh. ja, ja Hans uh, want dat kost enorm veel tijd als dus ja, je dat nou, een beetje nou, goed ja. wil doen nou, ik vind ook overal wat van ja en, en ik wil, ik, ik, ja, ik wil dat wel mee. Helpen. Je vindt er wat van en je vindt ook tijd om... De, de, ja, daar ga ik er wat van maken. Ja, ja, ja. Kan ook tegenwoordig. Ah, okay. Dus dat, dat is geen probleem. Ja. Maar ik wil, ik wil het wel ook beperken. Want ik, ik, hm. wat ik zeg, ik vind overal wat van Maar ik heb niet overal verstand van Nee, dat begrijp ik wel. En okay. uh, ik zou me wel heel erg uh, uh, met die uh, projecten willen bemoeien. Ja. Ik wil nog, yes. ik, ik nog even naar een project terug van... Curidex? Uh, Curedix, ja, want dat is natuurlijk een van de belangrijkste projecten... die soms ja. Sanford uh, uh, vorm moeten krijgen. Want jij, je had het over blok 7. Ja. Nou, dan heb je natuurlijk ook blok 6, 5, 4, 4, ja, ja. Dat gaat per blok dan eventueel gebouwd worden? Ja. Is dat de bedoeling? Gefaseerd ontwikkelen, ja. Oké. Okay. Ja. En, en, en uh, uh, als laatst, zeg maar, op het plot waar nu de... Oekraïnse vluchtelingen worden opgevangen. Ja, dat is de vraag. Op het moment dat daar een oplossing voor is, ja. voor herplaatsing, dan zijn we... Nou, dat uh, moet uh, nu tussen dus nu en twee maanden wel duidelijk worden waar die Ja, het is dus een uh, beetje stil uh, uh, daaromtrend, als ik eerlijk denk. Ja. Ja, ja, ja. Uh, maar dat maakt in principe voor, blok voor de aanvang van blok 7 niet uit. Dus uh -huh. een kavel kan beginnen met bouwen. Ja, ja. ja. en hoe staat het met die... Met die, met die uh, uh, bedrijfshallen die aan de staat staan... Uh, waar Carimo zit... en uh, nog een paar van die... Die gesprekken lopen ook. Die lopen uh, allemaal. Ja, weet je, uh, uh, daar moeten ook oplossingen gezocht worden... Voor, uh. voor die mensen die daar nu hun bedrijf voeren... of die zo'n hal hebben en die verhuren. Uh, nou ja, uh, een vriend van Ger, uh, Mike Koopman... Ja, ja, dus ik zal ook moeten denken: wat ga ja, ik. Ja, maar die heeft ook op? nog een woning boven. Ja, daarom juist. Dus dat is het al mm. weer iets complexer. Ja. Uh, Karimo Carimo is ook de vraag: ja, wat willen die jongens? Hoe, ja. hoe zien ze ja, hun terugkomst? Ja, ja. ja, precies. Ja. Dus ja. Uh, ah, dat, kost, dat vergt tijd. Dat vergt tijd. Maar het ja. is niet zo dat het vast zit. Dat is helemaal niet het geval. Nee, nee. Maar ja, goed, uh, uh, starters en, en, en jongeren zitten natuurlijk met smarten wachten op woningen. Ja. En, en daar zou dan een hele sociale huurwoningen kunnen komen en dat soort zaken. Ja. Nou, maar, dat, is, dat is meer het um, deel waar die, uh, waar die Oekraïners ja, nu zitten, dat, ja. is, echt, dat is van pre-wonen. Ja. En daar ja, ja. moet het leeuwendeel van de sociale huur. Maar je, jij bent ervan overtuigd dat binnen twee, drie jaar wel de eerste woningen ja, er staan? 100%. 100 100 ja, 100 procent. 100 zelfs. Nou, dat is, uh, Laat iemand we tegen mij, maak je niet druk, hiermee. over 15 jaar staan er overal woningen. Ja, dat kieren. begrijp ik wel, maar goed. <laughs> ja, maar ja, dat maar, maar, maar dan zijn de jongeren van nu, die uh, moeten nee. bijna in de oudere oude woningen. Ja, doorstroming, dat is iets wat uh, ja, ook uh, op gang geholpen maar uh, Daarom is het ook de vraag, en, en daar ben ik persoonlijk niet zo van overtuigd... dat je expliciet sociale huurwoningen moet bouwen. Wat belangrijk is, is dat er gebouwd wordt. daar komt de doorstroming echt vanzelf Ja, ik ben ik met een je eens, maar wat er nu gebouwd wordt... en ik had het er eerder met uh, Patrick Bergel over. Dus dat zijn die kleine projecten, bijvoorbeeld op de... Aan, dus, daar worden huizen gebouwd van 1,3 miljoen staan ze te kopen. Ja, maar ook dat zet een proces in gang. Ja. Da daar komen huizen van vrij. Ja, nee, ja, ja misschien wel. Ja, en en, en ja, ja. Dat, dat, is, dat, dat gebeurt van onderaf. Ja, ja. Tenminste, dat, ja. dat is mijn ervaring. En als, ja. als je naar projectontwikkelaars luistert... die, luistert die dat veel, veel mee te maken hebben... dan is dat het proces ja, ook. Ja. Heb jij nog meer locaties op het oog... waar je eventueel iets zou kunnen ontwikkelen? Nee, uh, ik... Ik sta in goed contact met de ontwikkelaar van de duimwachter? Mm -hmm. Die is eigenaar van uh, het kantoor waar pre nu in zit. Dat is uh, SBB? Nee? nee, ROW Vastgoed. Oh, ROW Vastgoed. Ja, ja. Dus, dus, ja, uh, ja. Uh, voor de intimie is het uh, de oude fysiotherapie van uh, Maarten Koper. Ja, ja, oké. Okay. Uh, daar uh, daar is, uh, is hij al een jaar of drie mee bezig... om daar uh, uh, 15 woningen gerealiseerd te uh, krijgen. Oké. Okay. Uh. Dus ja, er, er staat uh, een hoop op stapel... Ja. Ja, het nou, alleen, het die, moet, er is natuurlijk een verdicht, verdichtingsstudie geweest, dat weet je ook. Ja. Uh, die is in de laag geschoven en die komt tot 2030 niet meer boven water volgens mij. Nee. Maar er zijn nog wel mogelijkheden om het ergens te bouwen waarschijnlijk. Hè? Ja, zeker wel. Nou ja, die mogelijkheid die ik net noemde, dat zijn tien woningen. Ja, ja. Alleen, uh, jij zegt in de laag geschoven... Het, uh, het heeft geen prioriteit op dit moment. Nee, dat bij, de, wel de, bij de gemeente, en dat is ja. wel jammer, maar goed, kijken of we daar naar een oplossing kunnen komen. Ja. De gemeente zegt. Uh, we, we richten nu, geven nu alle capaciteit aan de entree en aan het ja, badhuisplein. Er ja, ja, ja. zit ook wel weer een soort van logica in. Mm. Maar dat remt wel die kleinere projectjes af. En daar zou eigenlijk uh, ja, een oplossing voor gezocht moeten worden dat een partij gaat, dat, ja, dat, dat ja, kan, uh, ja, kan aanjagen. En, en de, jij wilde ook nog iets zeggen over het bedrijventerrein. Hè? Want het uh, bedrijventerrein. Uh, hebben we nu een, een, een bedrijf, uh, hoe heet dat, uh, iemand voor die dat een beetje in de gaten houdt allemaal. normaal. Donna Hoogstam, dat is het. Donna de, Hoogstam, management. Uh, ja. Nou, die heeft met iedereen nu wel gesproken, denk ik. Hè? Ja. Die, en zijn enthousiast? Uh, wat ik hoor, ik heb van de week een vergadering gehad van VBZ. Ja, dat is de vereniging bedrijven. Dorna is met de Kees Goedknecht zijn ze vrij actief en gaan de ondernemers ook langs. Aha. Nu was Dorna was al bekend omdat ze ook voor de economie ja. hier al een, ja. een casus ja, had de gemeente, gedaan. Ja. Ja. Ja, Meisje is een vrouw die het helder ziet volgens mij. En, en ook goed, ja, goed kan verbinden. Ja, waar het om gaat is het uitgangspunt was van, van hun bedrijf dat het bedrijventerrein uh, schoon, heel en veilig is. Ja, verrommeling tegen. Gaat, ja, vooral ja, dat. Ja. Ik zit zelf nog in de, in de vereniging van eigenaar van die nieuwbouwloodsen uh -huh. die we daar hebben. En een probleem daar is dat de uh, verzekeringsmaatschappij uh, ons er nu uh, met een brief op heeft gewezen dat de uh, opslag buiten, uh, in de buurt van de gevel, uh, ja, uh, risico's met zich meebrengt. En uh, mocht er een een, een akkefietje plaatsvinden... dat de, de, de, dat het dan de schade dan niet gedekt ah, is... omdat ah, bijvoorbeeld een container... die te dicht bij ja, de gevel staat... Ja. in de brand gaat en, en de gevel in de, in de brand zet. Dat soort dingen... Ja, daar moet een oplossing voor komen. Mm -hmm. Ja, want ik, ik vies ook wel eens door die straatjes heen... en dan valt me altijd op dat het er een enorme bende is. Er staat ja. meer buiten dan binnen. ja kijk Er moet gewerkt worden... maar, ja, daar, maar, maar daarom hoeft het geen rommel te worden. Nee. Je, moet, weet je, je, moet, je moet zorgen dat je eigen terrein... Uh, ja, netjes is. Ah, ah. En veilig is. Ja, en, en daar is door naar voor. Voorheen uh, moest je daar je buurman voor aanspreken of een, of, uh, of een collega-ondernemer in de straat. En dat gaf toch altijd wel? Dat was gezicht. gezichten. Ja. Ja. En nu zit daar eigenlijk gewoon prima iemand tussen. Ja, begrijp ik. Ja. Ja. Die vereniging bedrijventerrein Standvoort, uh, wat gaat die nog meer uh, doen? Uitbreiding misschien, uh, ergens? Uh, in, in de zin van? Nou ja, bedrijventerrein in Noord zou het uitgebreid kunnen worden. Uh... Nou, ik denk dat het wel mogelijkheden zijn. Er, is, er ligt een groensteuk langs het spoor. Die, ja. Dat is 10 10.000 meter. Als je daar de historie van bekijkt, hoe die ontstaan is... Ja, dan moet je je afvragen of dat nog realistisch is... en of je ja. dan niet alsnog kan volbouwen. Ja, daar, daar bouw je bijna tegen Natuur 2000 gebied aan. Hè. Dat zal het ook lastiger maken, denk ik. Want je zit toch nog steeds met die uh, stikstofproblematiek. Ja. Uh, ja, maar dat gaat wel, de tijd aan, da, aan da, aansluitingen. Da, ja, en dat laatste dat is een praktisch probleem. Dat lost zichzelf al op. Ja, gerieusd. Ja. ja, dat denk ik wel. Ja, denk Ja. Je? ja. Uh, uh, maar wat stikstof betreft, dat is een landelijk probleem. Uh -huh. Daar moet de overheid voor oplossingen ja. voor zorgen. Gaan ja. ze ook voor zorgen, want dit kan zo niet aanhouden. Ja. Het lijkt me sterk dat we zo vast blijven zitten. Want ja. ja. ja. jij gaat ja. straks naar minister Karmans. Die komt zo in ja. Een uurtje Ja, ik hoorde hem aankomen. Ja, ja. Uh, maar <laughs> hij heeft... Hij heeft zijn paard. Hij is uh, minister van Infrastructuur en, en Waterstaat. Dus hij gaat niet over de stikstoffen. Wel, gezeidelings misschien. Nee, maar... maar ga je hem vragen of er uh, een oplossing komt of niet? Ja, uh, uh, uh, iedereen die daaraan meehelpt en die daarover praat... Ja. Ja, die zorgt er ook voor dat het uh, aandacht krijgt en dat het ook urgentie krijgt. Nou ja, de beslissingen moeten worden genomen door de ministerraad. Daarom. Uh, en hij komt toch die gasten tegen die erover ja, gaan. Die kun je wel, dat kun je wel zeggen. Ja, ja nee, daarom. Ja. Dus ik denk dat het echt belangrijk is, ja... ja. Ja. Terugkomend op die... die, die, die uh, bedrijfterrein? Ja, waar het stuk grond maar grenst. Oh ja, maar aan het ja, spoor ja, en ja, tegen Natuur ja. 2000. Ja. Of je dat stukje... terrein dan bebouwt, nuttig bebouwt... en daarmee het ja. bedrijfterrein... Uh, kwalitatief hoogwaardig uitbreidt, ja. uh, Zorg je ervoor... dat er uh, voor ondernemers... ook toekomst is. Uh, ja, of in ja, ja, Maar dat is, dat is naast de uh, begraafplaats? Nou ja, al, dat stuk... Nee, nee, nee. Als je zeg maar uh, vanaf de. Stel je loopt bij de Zilvermeeuw het fietspad op. Ja. En dan loop je richting die bedrijven. Ja. Dan krijg je op een gegeven moment die twee woontorens. Ja. Nou, de rest van die woontorens, als je dan doorloopt, dan kom je op dan het bedrijf. Ja, de Ja. En dat hele stuk parallel aan het spoor, tot en met de Loods. Volgens mij is het Harioli-bol daar als eerste. Uh -huh. dat, is, uh, dat is nu een, een groenstrook. Mm -hmm. En dat is eigenlijk hondenuitlaatgebied. Oh ja. Maar dat is prima geschikt. Ja. Om te bebouwen. En het ja. gedeelte uh, wat uh, tegenover de begraafplaats is? Nou, is? Naast, dat... naast het fietspad? Nee, dat zal niet gebouwd worden. Dat is nog nee. nooit te sprake gekomen. Want uh, Gert Berg had het over uh, waar vroeger het kerkje stond. En, uh, in in, ja, in maar, de Lineestraat. Ja, Dat is natuurlijk ook een, een, een best een heel groot gedeelte. We hebben heel veel van die stukken waar je nog ja. woningen zou kunnen bouwen. Ja, ook, nou, Hij had de, het de, over tiny, uh, tiny houses. Ja. ja, ben ik niet zo voor. Tiny houses. En, omdat? Ja, omdat je daar relatief weinig uh, huisjes op een uh, groot stuk uh, grond kwijt kon. Maar starters zouden daar wel uh, heel ja. blij mee zijn misschien. Of straks, ja, maar, maar jongeren in ieder geval. Niet? Ja, maar dan moet je, kan, zou je eerder aan wooncomplexen van containerwoningen kunnen Aha. denken. Dat kun je ook stapelen. Ja. Ja, als je in Haarlem kijkt, uh, bij, bijvoorbeeld bij Ikea. Dat dus, mm -hmm. dus is prachtig, maar dan heb je ook wel substantiële hoeveelheid meteen. Aan de andere kant zou je ook, uh, langs, uh, doe je ogen dicht, van de weg omhoog. Aan de rechterkant mm -hmm. zou je prachtig van, boven, van beneden naar boven huizen kunnen bouwen. Met, ja. de, met de gevel aan de Verlennepzijde. Met een spremband spray in je tuin. Ja, nou ja, dus, <lacht> nee, in, in de achtertuin. Ja, maar, ja. Nee, ik denk dat, dat je toch een zulke mogelijkheden moet hebben. Ja, nou, ja, dat denk ik ook, ja. ja. ja. Uh, nou, uh, ik denk dat we zo'n beetje... Had je nog iets willen zeggen over het bedrijventerrein? Uh, jullie hadden nog maar één koers, of... Wat nee, we hebben binnenkort hebben we weer een algemene ledenvergadering ja, ja. Die is openbaar. Dat is wel goed ja, dat je dat even aansluit. Okay. Ja. Wanneer is dat? Weet ik niet precies. Okay. <laughs> ik, moet ja. ik leef tegenwoordig uit mijn agenda. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Heb jij die knijterdruk met al die dingen? Want Volgens je zit natuurlijk ook bij de, bij de Redders of Zee. En, ja. en uh, uh, daar uh, ja, gaat ook best veel tijd in zitten. Ja, maar dat. sinds we verhuisd zijn, bemoei ik me niet meer zoveel met het autobedrijf. Okay. En we hebben ook geen tankstation meer, we hebben geen wasstraat meer. Dat slokte heel veel van mijn tijd op. De uh, uh, dagelijkse leiding van het autobedrijf, dat heeft Robert Strijder. En, uh, en uh, ja, met onze medewerkers, de rundheid, het bedrijf. Dus ik heb ook echt de tijd gekregen om, om dit soort dingen uh, okay. te doen. En ik vind het ook echt leuk om te doen. Dus, uh, nou, straks, heb, me je, geen energie, dan, uh, straks nee. heb je energie dan. Straks heb je helemaal geen tijd meer als je raad zit. Dus uh, nou, nou, bereik, bereik je erop, voor. <laughs> uh, nog één keer? Nee, ik ga die nog een keer zeggen. Ik wil geen kleur. geen kant voor de kleur. Ik mag ik jou hartelijk bedanken voor jouw komst. Ja, fijn dat je hier mocht zijn. Ik wens je heel veel succes met alles wat je doet. Nee, nog een stroopbal. Dat sluit ik niet uit. Dankjewel in ieder geval. We gaan muziek luisteren. Ja, Seven Wonders van Fleetwood Mac. Oké, Certain place, certain time You touch my hand Morgen Zandvoort, elke zaterdag van 10 tot 12 uur... met politiek, cultuur en sport op ZFM. Oh, dat was uh, Jim Keur van uh, de Realisatie Ondernemerswoningen in de Kochstraat. En uh, ja, we gaan nu luisteren naar uh, David Molenburg. Die heeft een interview gedaan met uh, Rut Oei van uh, Radio Haarlem 105... over uh, ja, de kandidaat-wethouders die... Uh, uh, door uh, nu al zijn. En eigenlijk uh, vindt hij, hij. Nou ja, hij heeft er een, een, een bepaald idee over. Laten we daar naar gaan luisteren. Marja. en uh, dan uh, gaan we daarna. Uh Muziek draaien, denk ik. Over iets minder dan een week zijn de verkiezingen. En waar de politieke partijen druk zijn met campagnevoeren... maakt David Molenburg zich druk om de volgorde. In een ingezonden brief naar binnenlandsbestuur.nl... stelt de burgemeester uit Zandvoort... dat kandidaatwethouders pas na de verkiezingen moeten worden gepresenteerd. Het is onwenselijk dat partijen dat al voor de verkiezingen doen. Een ander fenomeen is lijsttrekkers die alleen wethouder willen worden... maar niet in de raad willen, mocht die rol ze niet zijn gegund... Hoe kijkt de burgemeester daar tegenaan? David Molenburg, goeiemiddag. Goedemiddag. Uh, allereerst, hè, waarom denk jij dat de partijen dat doen? Uh, is dat een onderdeel van het binnenhalen van meer stemmen als je ook gelijk je kandidaat-wethouder presenteert? Ja, kijk, wat je natuurlijk ziet is dat wethouders in de regel heel erg zichtbaar zijn. Uh, meer zichtbaar dan, uh, dan veel raadsleden. Um, dus ja, campagne-technisch uh, is het te begrijpen dat je dan uh, op een gegeven moment van tevoren zegt: Ik ga een, een al vast aankondigen wie mijn kandidaat-wethouder wordt. Dus vanuit campagnestrategieën um, begrepen uh, snap ik het wel. Maar waarom vind jij het dan geen wenselijke uh, ontwikkeling? Nou, om de hele simpele reden dat wij, wij kiezen geen wethouders. Wij kiezen een gemeenteraad. En de gemeenteraad is de volksvertegenwoordiging. En de gemeenteraad is het hoogste orgaan van de gemeente. Uh, en in het verleden was het zo dat de, de gemeenteraad koos uit hen midden de wethouders. Die in het college van, van BNW terechtkwamen. En die bleven ook in die gemeenteraad. En dat is rond het jaar 2000 is dat veranderd. En is er heel bewust gekozen om de, zoals dat heet, kaderstellende en. Controlerende macht, namelijk de gemeenteraad, los te koppelen van degene die het dagelijks bestuur vormen, namelijk de wethouders. Um, dus wat de gemeenteraad doet, is: die stelt het beleid vast. Die wethouders moeten aan de slag en na afloop kijkt de gemeenteraad, hebben ze dat goed gedaan of niet. Um, dus de logische volgorde is wat mij betreft, dat er eerst gekozen moet worden, dan heb je een gemeenteraad. Die gaan met elkaar kijken van, hè, is er een coalitie mogelijk? Welke partijen willen dan samenwerken? Die gaan een programma opstellen. Dat programma dat kan een beetje meer naar links, een beetje meer naar rechts... een beetje meer in het midden, al na gelang met wie je aan tafel zit. En dan ga je vervolgens daarna kijken welke poppetjes... passen er het beste voor ons bij om dat uit te voeren. Um, en ja, dat, door van tevoren al te zeggen, die wordt het zeker... Ja, door je eigenlijk dat hele uh, systeem... Waarbij ook nog voor mij geldt, dat ik loop al een tijd mee in het openbaar bestuur... dat een goed raadslid niet per definitie een goede wethouder is... en een goede wethouder niet per definitie een goed raadslid. Dat zijn echt twee verschillende rollen. Ja, maar ervan uitgaande dat zo'n partij die selectie, die keuze niet, niet onderdacht doet... Is het ook niet voor de kiezer misschien fijn om het te weten? Kan het niet en-en zijn? Uh, en we focussen ons op de raadsleden... maar in het achterhoofd weten we al een beetje... wie mogelijkerwijs die rol kan gaan vervullen. Nee, ik vind het juist andersom. Want stel nou dat je uh, als partij zegt... wij krijgen straks een portefeuille... En dat, he, dat moet, eerst moet allemaal onderhandeld worden... er moet een programma opgesteld worden. Een portefeuille waarbij uitsluitend... Uh, bijvoorbeeld dingen in de, in de fysieke sfeer, dus bouwen en wegen en dat soort zaken staan. En dan heb je daarvoor iemand aangewezen die juist heel erg meer in het sociale deel van het gemeentewerk thuis is. Ja. Uh, dus je kan veel beter kijken wie uh, past uiteindelijk bij het profiel van de wethouder die je moet leveren. Uh, door dat van tevoren te doen vind ik juist dat je de kiezer op het verkeerde been zet. Ja, dat, uh, dat is ook. Dat maakt sense, zo gezegd. Um... Aan de andere kant, hè, denk ik dat veel mensen niet meer zo goed weten... wat het verschil is en welke kwaliteiten en wat er wat komt er kijken bij een goed raadslid... en wat komt er kijken bij een goede wethouder. Wat maakt iemand een goed raadslid en welke kwaliteiten heb je nodig... om een goede wethouder te zijn? Kijk, een, een, een, uh, wat ik al zei, de raad is het hoogste orgaan van de gemeente. Dus zeg maar de baas van de gemeente. Dat is niet de burgemeester, dat zijn niet de wethouders. Uh, en wat raadsleden uh, ja, goed moeten beheersen is het met elkaar komen tot de kaders van de uitvoering van alles wat er moet gebeuren in de gemeente. Daarover moeten discussiëren, dan moet je compromissen sluiten, dan moet je met elkaar onderhandelen. Je moet ervoor zorgen dat het uh, ook allemaal klopt binnen de landelijke wet en regelgeving. Um, en aan het einde moet je ook heel goed controleren... wat er wat de collegeleden gedaan hebben, de college van burgemeester en wethouders. Terwijl voor een wethouder geldt veel meer. Die is hands-on, die moet gewoon zorgen dat de zaken die de gemeenteraad met elkaar bedacht heeft, uitgevoerd worden. En die zit dus wat verder af van het beleid. Want het beleid wordt gemaakt door de gemeenteraad. En ik ben het eens, dat ja, voor heel veel mensen is dit een, misschien wat abstracte discussie. Maar tegelijkertijd vind ik dan juist dat het vanuit de partijen en de mensen die er verstand van hebben de discussie wel op een zuivere manier gevoerd moet worden... en een campagne ook op een zuivere manier gevoerd moet worden. En nu die er door elkaar. Ja. Nou, uh, nog een vraag. Hè? Met betrekking tot een, een campagne op een zuivere manier voeren. Als ik kijk naar heel veel campagneposters... zie ik toch echt de landelijke lijsttrekkers... en niet de lokale lijsttrekkers. Kijk maar naar FVD. Um, uh, ja. Nou, dat ja, was er nog één of twee die precies hetzelfde hadden. Um, dat is ook niet zuiver dan. Dat nee, geeft ook een verkeerd beeld. Vind ik bizar. Ik zag gisteren een discussie op de televisie waarbij het uh, werd, werd het onderscheid gemaakt tussen lokale partijen en, en landelijke partijen die op lokale lijsten staan. En toen maakte terecht iemand de opmerking die zei van ja, maar ook landelijke partijen die lokaal meedoen aan verkiezingen zijn lokale partijen. Want die hebben een lokaal programma en die hebben lokale uh, mensen die op die lijsten staan. Uh, ja, dus ik vind het bizar op het moment dat je landelijke lijsttrekkers op een affiche zet van een lokale verkiezing. Ah, ja. uh, dat kan ook een teken van armoede zijn, dat je geen vertrouwen hebt in je eigen mensen. Uh, en zegt van nou, dan zetten we er maar een landelijk kopstuk op. Ik weet het niet, Ik uh, ga er niet over. Maar... Ja, ik vind het een zwakte bot. Ik denk, ja, je moet gewoon ook zichtbaar maken wie er voor jou straks in die gemeenteraad komen. En dat kan op een affiche, dat kan met spotjes. Um, dus ik, ik zou echt willen bepleiten dat de, ja, echt de landelijk gezien partijen zich zo terughoudend mogelijk opstellen. Juist om ook die lokale sfeer en ook die lokale partijen, en dat zijn er echt heel veel die meedoen, die geen landelijke uh, achterban hebben, om die ook echt voldoende kansen te geven. Ja. Ik, ik, het is me weer te binnen geschoten welke partij dat was. Dat was Harry Bontwal van CDA. Die doet ook de ja. campagnes. Um, dan, dan sowieso, hè, als je het hebt over um, hoe maken we keuzes... lijsttrekkers, raadsleden, mogelijke wethouders. Het gaat steeds meer om de poppetjes... en steeds minder om de inhoud, lijkt wel... Hoe zorgen we ervoor dat we meer gaan kijken naar waar partijen voor staan? Meer dan naar wie de partij uiteindelijk gaat vertegenwoordigen in welke rol dan ook? Nou ja, ik denk dat dat aan partijen zelf is om heel duidelijk te maken waar ze inhoudelijk voor staan. En inderdaad die persoonsgebonden campagnes bijvoorbeeld rond een wethouder wat meer op de achtergrond te zetten. Um, en het is ook aan partijen, ik heb alle, alle partijprogramma's van partijen uit mijn eigen gemeente en in de regio doorgenomen. Er zitten echt wel wezenlijke verschillen in. Um, ja, en tegelijkertijd zie ik dat het aantal momenten dat, dat er bijvoorbeeld debatten gevoerd worden, is beperkt. Um, en ja, ik zou ervoor willen pleiten om dat veel meer te doen. En, en daar ook de lokale media gelukkig Er staan dus nou, bijvoorbeeld in het wat mooie vergelijkingen van de partijprogramma's, gewoon op basis van stellingen, um, zodat mensen ook inhoudelijk een keuze kunnen maken. Um, maar nogmaals, het is ook echt aan partijen zelf om dat uh, te doen. En, en ik zie partijprogramma's waarvan ik ja, denk dat dat is kort en bondig, dat is helder, partijen maken heldere keuzes. En um, ja, door dat aan de kiezer voor te leggen, kun je ze gewoon heel goed voorlichten. Ja, maar uiteindelijk, want jullie hadden afgelopen zondag een debat, zaterdag? Ja, ja we hebben twee debatten. Eén uh, debat, dat uh, was een jongere debat. Uh, en we hebben aanstaande zaterdagavond het grote lijsttrekkersdebat. Ja. En dus jouw hoop is dat vooral de uh, partijen laten zien waarop ze zich onderscheiden. En uh, meer ingaan op uh, waar zij voor staan, juist in Zandvoort. Waar ook hele, nou ja, net als eigenlijk in elke gemeente, best wel grote dossiers liggen. Waar ja. in de komende jaren een beslissing over moet worden genomen. Zeker. Ja, en ik, ik vind het echt, echt uh, essentieel dat, dat inwoners iets te kiezen hebben. Uh, wat natuurlijk al jarenlang uh, een, een trend is in heel Nederland... is dat er een dalend aantal mensen uh, opkomt bij de verkiezingen. En dat vind ik heel jammer, want juist de lokale verkiezingen... staan heel dicht bij mensen en gaan heel erg over de directe invloedssfeer... die je hebt op je leefomgeving. Dat gaat echt over... Hoeveel groen komt er in bepaalde wijken? Wat voor sociale voorzieningen hebben we om mensen extra te ondersteunen? Uh, waar en wel geen woningbouw. In welke vorm? Willen we hoogbouw of willen we geen hoogbouw? Dat zijn allemaal essentiële keuzes. Die je gewoon echt kan beïnvloeden door naar de stembus te gaan. En toch. Houden we er rekening mee, of houdt men er rekening mee... dat het een historisch lage opkomst zal worden? Allereerst ja. om alles wat er gebeurt in de wereld... maar ook omdat we in, eind oktober al naar de stembus waren. Mensen zijn een beetje stemmoe en misschien ook chaosmoe. Hou jij er ook rekening mee? Nou, ik, ik, ik, ik, ik, ik, ik zie natuurlijk de peilingen dat dat tot de mogelijkheden behoort... dat we een historisch lage opkomst krijgen. En tegelijkertijd denk ik... Ik, ik kom natuurlijk heel veel mensen tegen die, die meningen hebben... en die van alles vinden... En ik zeg altijd, ga stemmen, want daar kun je, je invloed uitoefenen. Je kan op heel veel andere manieren ook je invloed uitoefenen. De meeste raafsteden die ik ken zijn heel benaderbaar. Ook buiten de verkiezingen om, kun je ze gewoon bellen, kun je ze gewoon spreken. Ze lopen op straat, je kunt ze aanspreken. Um, dus ik zeg, als je wat, wat wil in zo'n gemeente, zijn er heel veel manieren om je invloed uit te oefenen. En stemmen is daar één van. Um, en ik vind, op het moment dat je niet stemt, ja, laat je echt een kans voorbij gaan om, om, om ook direct je invloed uit te oefenen. Ja, en uh, dat nog iets. En dan ga ik gewoon weer terug naar uh, mijn originele onderwerp. hoor. Uh, bij de landelijke verkiezingen, uh, dat is toch iets wat mensen misschien in het achterhoofd houden als ze lokaal gaan stemmen. We hebben bijvoorbeeld bij landelijk gezien dat uh, rechtse partijen best goed scoorden. Zo gezegd, ja, 21, FVD. Uh, en ook hier in Haarlem uh, wordt er rekening mee gehouden... dat de FVD mogelijkwijs de derde grootste partij kan worden. Iets wat best uniek is voor een nou ja, relatief linksgeoriënteerde stad als Haarlem. In hoeverre denk je dat mensen zich laten leiden... door wat ze landelijk hebben gekozen, of wat er landelijk gebeurt... als ze straks in Zandvoort in het stemhokje staan? Ja, helaas is dat zo. Uh, want dat, dat, dat, dat blijkt wel dat landelijke trends heel erg meespelen... in het stemgedrag wat mensen lokaal hebben... Uh, terwijl ja, juist, um, als ik naar de verkiezingsprogramma's van ook de landelijke partijen uh, kijk... ...gaan die heel erg over lokale thema's. Dus over zaken die lokaal spelen uh, en uh, uh, niet, niet zozeer over wat er landelijk gebeurt. Maar wat je natuurlijk wel vaak ziet is dat um, ja, een, een lokale stem vaak een ondersteuning of een afkeuring is van wat er in Den Haag gebeurt. Omgekeerd zijn we natuurlijk ongelooflijk afhankelijk van wat er in Den Haag gebeurt... Uh, want heel veel van de wet en regelgeving waar wij mee te dealen hebben en die wij moeten uitvoeren. Uh, ik praat over stikstof, ik praat over een spreidingswet, dat soort zaken. Allemaal zaken die in Den Haag bedacht worden, hebben wij hiermee te maken. Dus ik snap ook wel dat kiezers daarvan denken: van ja, ik wil langs die lokale weg mijn stem laten horen. Maar het is wel jammer, want het gaat voorbij aan wat het eigenlijk is. Dat is namelijk het kiezen van je eigen volksvertegenwoordiging in je eigen omgeving. Um, en dan ga ik dus uh, weer even terug naar, naar het lokale bestuur zo gezegd. Uh, een andere ontwikkeling die mij opviel, die trouwens ook al een keer in Haarlem was: lijsttrekkers die als doel hebben om wethouder te worden. Uh, maar als dat er niet in zit, willen ze niet de raad in. Nou, um... ja, dat, is, dat is dus in het verlengde van wat ik ook in mijn artikel schrijf, dat er dus wethouders op lijsten staan waarvan ik weet dat ze op voorhand al aangeven dat ze niet in de gemeenteraad gaan zitten. En ik heb net al aangegeven, de verkiezingen gaan heel duidelijk over één ding, het kiezen van een volksvertegenwoordiger. Dus op het moment dat je op een lijst staat en je komt daar rechtstreeks in, of via voorkeur stemmen, en dat kan best, want veel wethouders zijn zichtbaar, dus het kan zijn dat er heel veel mensen op stemmen als ze het goed doen. En ik vind op het moment dat jij gekozen wordt, dat je dan ook de plicht hebt om in die raad te gaan zitten. En ik heb dat ook... ...in mijn uh, artikel kiezersbedrog genoemd. Ik vind echt op het moment dat jij willens en wetens op een lijst staat... ...terwijl je zeker weet dat je niet in een gemeenteraad gaat zitten... ja ...dan misbruik je in feite wat mij betreft het systeem dat we met elkaar hebben... Uh, ...hoe wij tot een, uh, een volksvertegenwoordiging komen... ...en hoe we vervolgens daarna tot een coalitie en een, uh, en een college van burgemeester en wethouders komen. Dus ik, ja wat mij betreft is het helder. Als je op een lijst staat je wordt gekozen... Ja, dan heb je ook de dure plicht om te doen waarvoor je geroepen bent... namelijk het vertegenwoordigen. En dan uh, overkoepelende vraag. En, en misschien dat ik nu vroeger veel te mooi maak dan dat het is. Maar voor mijn gevoel ging men vroeger de politiek in... voornamelijk uit de maatschappelijke en menselijke overtuiging. Om daadwerkelijk iets te kunnen veranderen of toe te voegen. Uh, ik wil niet beweren dat dat helemaal niet meer gebeurt. Maar heb jij het gevoel dat dat minder wordt... Nee, dat heb ik niet. Uh, wat ik zie is dat mensen vanuit enorme bevlogenheid uh, uh, uh, de keuze maken om de politiek in te gaan. Je ziet dat er ook allemaal nieuwe partijen opkomen, die veelal voortkomen vanuit een belang. of vanuit mensen die ja, een, een bepaalde ontwikkeling in hun gemeente hebben meegemaakt. waarvan ze zeggen: daar vinden we iets van. Uh, en als ik gewoon even simpel kijk naar al de mensen die nu lopen te flyeren en bij de deuren langs gaan, uh, bijvoorbeeld in Zandvoort. Daar zit, uh, zit heel veel bevlogenheid in. Uh, met name op de inhoud um, en veel minder op uh, uh, het mooie gezicht. Dus, ja, Dus Ik ben dat niet eens. Ik zie juist dat er, dat er heel veel uh, betrokkenheid is uh, op de inhoud. Is dat misschien een verschil tussen lokale politiek en landelijke politiek? Dat kan. Uh, ik, ik bepaal het nu even vanuit de visie die daar aankomen... waarvan ja. ik echt vind dat dat, dat uh, wel degelijk over de inhoud gaat in um, ja, landelijk zie je natuurlijk dat, dat je vaak hebt dat er dan allerlei mensen ineens heel snel opkomen. Uh, dat kiezers daar toch weer teleurgesteld in raken. Um, maar ja, ook daarvan, dat komt wel ergens vandaan. Dat komt ook vanuit een bepaalde bezorgdheid van mensen of een bepaald gevoel niet gehoord te worden. Uh, dus daar moet je allemaal rekening mee houden. Uh, David Monenburg, nog een weekje te gaan en dan uh, wordt er gestemd. Uh, heel erg bedankt voor je toelichting en uh, veel succes de komende tijd. Graag gedaan. Zandvoort. Elke zaterdag van 10 tot 12 uur. Met politiek, cultuur en sport op ZFM. Ja. ja Mike Oldfield was dit. Mike Oldfield. Uh, Moonlight Shadow. Ja. Ja. En een mooie Tjublo een bells. Tubular bells was, van... Tubular bells was van hem, ja. ja, ja dat is een waanzinnig. He? Uh, ja. Heel bekend. We, wij wel heel erg album. Ja, dat was heel boeiend. Kun je dat. Jubelenbel? Nee. Tu nee, ja, dat is wel dus een, een mooie moment. Oh ja. Dit ja. Want ja, want dat, dat is echt iets voor jou. Ja, je zit ja, in te praten, met de is, is, een, luisteraars namen. weten allemaal niet met wie we praten. Nee, maar dat gaan we nu ja, zeggen. Ja, ja, ja. Nee, maar goed, bij ons zit Willem Stroomman van Classic Concert. Ja. Het is even geleden dat we elkaar gesproken ik hebben, Ik weet het Willem. niet meer. Ik heb ik weinig... weet, nou ja. ja, het is een paar weken geleden. Heb een... zo, zo lang is het geleden. Ik heb ik een niet slecht meer weet. geheugen wat dat betreft. <laughs> Want morgen is het weer zover, Willem. Uh, morgen is het weer zover. Dan is het vijftien. Ja. Wat gaan we doen? Is het morgen vijftien, ja. Uh, dan hebben we dus een concert in de Dorpskerk weer. Ja. Dan is om drie uur. Ja. En dan komt spelen Vincent van Amsterdam. Ach. En die is accordeonist. Ja. Maar hij is geen gewone accordeonist... Hij heeft namelijk vorig jaar de Nederlandse muziekprijs gewonnen. Oh, wat? Goed. En dat is zo ongeveer de allerhoogste onderscheiding die je in Nederland kunt krijgen. Is de Nederlandse muziekprijs. Die heeft hij vorig jaar gewonnen. Oké. Okay. Als bijdrage, als steun, als blijk van waardering, waar hij dus met zijn accordeon mee bezig is. Maar waarom is daar niet heel veel aandacht aan besteed? Daar is gigantische aandacht ja? aan besteed. Ja, zeker wel. Ik heb het nooit gehoord. Je hebt het nooit gehoord, maar ja, dat weet ik niet. Want... Ligt dan meer aan mij dan aan... Dat wou ik net zeggen. Als ik bijvoorbeeld de naam van mijn tante noem. Ik ken haar ontzettend goed. En dan zeggen hele mensen, ja... Ja, ik ken maar haar ook gehoord. wel. Ja, dus jij, ja. jij kent haar wel. Ja. Ja. Maar de naam, de naam is uh, G.B. Pergolees, die staat Tarma ja. mater? mater hè? Ja, ja. Standard. En dat, dat is eigenlijk wat, wat het programma wat naar de pauze komt. Dat, dat is, is... Dat is van na de pauze. Want nee, Stab, Stabat mater is, is, uh, dat is uh, uh, uh, uh, Latijns, hè? Wat is dat toch? Latijns. Mater? Ja, ja. ja. Waar staat het voor? Latijn. Laten we het zo zeggen. In, ik heb het hier niet gezien in de rooms-katholieke kerk. Maar de meeste katholieke kerken, als ze wat ouder zijn. Er hangen daar dus veertien kunstwerken in de kerk. Mm -hmm. Die dus het Leidensverhaal van Christus uitbeelden. Zijn dat niet die, die, die 14 ramen? Die stations die, uh... heette oh. dat. Oké. Okay. En daar is dus een tekst bij gekomen. Huh. Niemand weet wie die tekst geschreven heeft. Maar dat is ja anonieme tekst huh. van, van, van, van, van, van monniken uit der tijd. Maar die teksten, dat staat wat mater. Dat zijn dus veertien coupletten. Er zijn veertien teksten... Die beschrijven dus allerlei stadia. Jezus pakt het kruis op en weet ik wat allemaal. Nou, en, uh, de, de muziek daarbij is door Pergolesi. De muziek schreven. is door, door tientallen mensen hebben oh, daar muziek okay. op geschreven. Mm -hmm. Maar de bekendste is dus Pergolesi. Oh. Maar wat, wat betekent letterlijk stabat mater? Stabat, uh, dat is dus een weg. De stabat mater. Het is de Leidensweg. Okay. Dat, dat, daar kun je het eigenlijk mee, uh, het beste mee vertalen. Huh. Maar dan, nee, voor de pauze. We uh, uh, hebben Bach, andere... Hendel, ah. Mozart. Ja, dat ja. zijn de namen die mensen wel meer kennen. Dit zijn de mensen. Nou, wacht eventjes. Nou, dit, meer, meer dan Pergolesi. Pergolesi, daar komen mensen op, hoor. Oh, Oké. Okay. Uh, uh -huh. Dit is. Uh, vooral dus dat van Pergolesi, Starbad Mater. Dat is dus heel, heel, heel beroemd. Dat is heel bekend. Ja. Huh eigenlijk vergelijkbaar met de Matthäus-Passion van Bach. hoor. Oké, okay, ik... maar de van Amsterdam is niet alleen, natuurlijk. Die, uh, Hij komt met meer... een aantal mensen. Ja. Uh, Titje van Heijst is sopraan. Mm -hmm. En zij zingt dus dan die, uh, die verse allemaal. Dan is er Esther Kuiper. Die is uh, alt, mezzo. En uh, Quirin Vierse uh, is een cellist. Die speelt cello. Dus die ge geeft extra bastonen. Nog aan, uh, aan dat akkoordion, huh. Hoewel ik dus op straat nogal eens akkordeons heb horen spelen. Twee accordeons samen. Die dan net zoveel bassen kunnen maken als, als, als een, als een contrabas. Huh. Dus, ja. uh, ja. Maar in dit geval is het natuurlijk ook fijn... dat hij dus op zijn akkoordion akkoordjes en loopjes en dingetjes doet. En de cellist speelt daar dus stevige baslijnen huh. onder... Ja, als ik aan een accordeonist denk, dan, dan denk ik al heel snel aan uh, muziekgroepen die zee uh, zingen. Toen wij van Rotterdam vertrokken? Nou ja, dat is een in Vertrokken van, wij van ja. Rotterdam? Ja. Ja. Wanneer <laughs> ging je weg dan? <laughs> hey, maar maar uh, begrijp je wat ik bedoel? Dat, dat is natuurlijk ook zo, maar daarnaast is dus ook altijd het accordeon betrokken geweest... bij het spelen van, uh, van klassieke muziek. Oh, ik ben heel benieuwd. En het, het leuke knip. is, ja, wat heel weinige mensen weten natuurlijk... maar je hebt dus... Uh, dat hadden ze vroeger... van die traporgeltjes. Ja? Die dus kon je ja. op trappen en kon je mm -hmm. spelen. En het had dus geen orgelpijpen. Een bla blaasballen, knijpzakken? Nee, de... nee, het had hele kleine tongetjes. Okay. Oh. En het zijn dus exact dezelfde tongetjes... die hier in het accordeon zitten. Akkoord. Dat is goed. Dus dat, als je, op dat accordeon kun je dus... Klassiek spelen, en dan is het maar net aan jouw vingers en hoe je dat pakt, en hoe je veel wind, ja. veel druk geeft of weinig druk. Ja. Waardoor je dus de toon uh, van die tongetjes kunt, uh, kunt veranderen. En uh, ja, je kunt hem als een piano laten klinken, een beetje, als een harp, als een hobo. Maar ja. net. Je kunt alle instrumenten kun je verzinnen. En die kun je dus qua klank nabootsen met uh, je Oké. Okay. En dan hey. de mensen die dus de liedjes gewoon ermee zingen inderdaad. De, de bekende café die weten deze dingen niet. Nee, nee, nee. En je hebt dus heel veel soorten accordeons. Mm -hmm. Dit is een accordeon waar je met je linkerhand losse tonen hebt, en je rechterhand losse tonen. Ja. En er zijn ook accordeons, die heb je met je linkerhand heb je gewoon akkoorden. Ja. En dan heb je veel minder mogelijkheden daarmee. Ja, ja. Harry Motor? Ja. Ja, ja. ja, oh, ja dat zag je ook niet. Nee, nee uh, Harry Motor. Oh, Harry Motor. Okay. Ja, die, ja. Was, die was geweldig. Ja. Ik ja. heb hem wel eens gebruikt voor een plaatopname. Ja. Ik denk, uh, ja, ik moet toch een keer Harry remote hebben met dingetjes. Ja, die moet je gewoon <laughs> hebben, ja, <tuurlijk>. Hé, <laughs> hey, ja, ja. Nou, dus... hey, Maar even terugkomend, uh, Pergolesi, pergolesi. Ja. Uh, die componeerde, componeerde dat stuk in 1736. Ja. Kort voor zijn vroegtijdige dood, en hij was 26. Ja. Het is toch, wat, wat een talenten zijn dat. Dat zijn maar ja, bijzonder. Als, als, ja, heb jij ook wel eens dit soort dingen geschreven? Ik heb wel eens wat geschreven, ja. ja, ja, ja. Maar dat schrijven. Dat, wat dat betreft ben ik net Beethoven. Dat schrijven is zo ongelooflijk moeilijk. Ja. Zo, ja. ja. Maar dat is. Het dat schrijven dat is zo verschrikkelijk moeilijk. Op maar waarom is heb ik dat, dat losgelaten. Moeilijk? Waarom is dat moeilijk? Nou, kijk. Ik heb een heleboel muziek. Geluiden heb ik in mijn hoofd. En ik dacht, oh ja. En dan Die moet je allemaal bij de, elkaar brengen dan. En dan loop ik naar de piano en dan druk ik één toon in. Ja. En dat het is hetzelfde effect als dat je met een speld in de ballon is. Alles weg. Ja. Ja. Die ene toon, ja. oef. Alles kwijt. Ja. Ja, dan krijg ik het niet meer terug. Ja. Dat is dus de moeilijkheid van, van dat, dat componeren. Ja. Ja. Eigenlijk, ja, daar ben ik toen ook wel mee bezig. Dus je moet het gewoon opschrijven. Ja. Noten. En dan zonder piano, zonder niks... En als het er eenmaal staat... dan ga je aan je piano zitten... en dan ga je lezen en spelen wat er staat. En dan klinkt het toch iets heel anders... Ja. dan je eigenlijk ja? in je hoofd had. Ja. Dus ja. Dat, dat componeren... Nou... Maar heb jij een absoluut, ge absoluut gehoor? Nou, ik heb, ik heb me wel voor getraind, ja. Ik, ja. ja. ik ben er niet mee geboren... maar ik heb wel een gehoor... dat, dat is relatief. Dat wil zeggen, als ik s morgens mijn eerste toon op de piano hoor... dan hoor ik de rest van de dag relateer ik aan die eerste toon die ik vanochtend gehoord heb. Oké. Okay. Dat kan dus. Apart, ja, apart. bijzonder, hè? Ja, dat, zijn, dat is... Maar er zijn mensen... Ja, dat weet ik, ja. Die hebben er absoluut gehoord waar ik helemaal bang van word. Ja. ik helemaal uh, akelig... Maar zij ook, hoor. Ze hebben er ook last van. Huh. Want heel veel piano's lopen weg. Dat betekent die A, hè? Je weet een stemvork hè? stemvork, mm hè? -hmm. die. die... Ja. 440 trillion per seconde. Oké. Okay. Maar bij heel veel pianos, zakt die weer af. Van 438 38, zo weer... Dus, maar, ik hoor dat niet, hoor. Ik weet dat nee, niet. Nee, maar er zijn mensen die horen dat. er zijn mensen dat. die zeggen, oh, die piano is te laag. Ja. <laughs> Erno Ola ken je wel, hè? Hmm? Erno Ola. Ja. ja. Erno, die heeft een bijzonder ge uh, gehoor. Ja. Dus echt, ja. Dat, dat, dat geloof ja. je niet. Nee. En die, die... Maar ja, hoe... hoe... Met orgels kom je er niet zo ver. Want er zijn orgels die staan dus niet op 440. Nee, precies. Maar die staan op 435 of 432. Ja. Of het orgel voor mij in permanent staat op 460. Dat is een heel andere ja. toon. Ja, 440 de, hertz is dat, hè? Ja, dat ja. is het aantal trillingen. Per seconde. Seconde dat die, die, die vorkjes, die, die dingetjes van die vork gaan er zo vaak heen en weer. Ja. En veroorzaken daarmee een bepaalde toon. Ja, dat ja. klopt. En het, het Amsterdamse Koninklijke Concertgebouworkest speelt toch tegenwoordig al jaren op uh, 442. Oké. Okay. Huh. Kom ik in de Westerkerk, was ik gevraagd of ik uh, daar een koor wilde begeleiden. Requiem van Mozart, oké. Okay. Ik kom binnen en het eerste wat er gebeurt. Ik krijg ruzie met die strijkers. Jouw rotorgel staat te laag. Oh ja? Ik zeg: Mijn maar, rotorgel staat op 4,40. Ja? Ja. En dat, dat kun je niet zomaar even omstemmen. Hé, hey, maar we zijn bijna op 12 uur. Uh, waarom moeten de mensen komen? Nou, ze moeten komen. Kunnen ze eerste. nog komen? Is, zijn er nog kaarten? Er zijn nog kaarten. Oh, er zijn nog kaarten. Je ja. kan aan de, aan de deur ook kaarten kopen. Er zijn nog kaarten aan de deur, er zijn ook kaarten te bestellen. ...en uh, bij de, onze... Uh, ...hoe heet het, classicconcerts.nl... ...maar we hebben ook... ...we zitten ook aan de deur... Ja. losse kaartjes, kunnen ook contant betaald worden. Oké. Okay. 10 euro, en dan krijg je van mij, krijg je de ja. koffie en thee, krijg je de ja, en, gratis. En, en jongeren tot 18 jaar uh, 5, 5 euro, euro en ja. ouderen vanaf 70 euro ook. Uh. Ook, nou, nou Nee. Dat niet, is, <laughs> ik denk, nou, ik maak reclame voor mezelf. <laughs> nee, we hebben vrienden. Je kunt voor 100 ja. euro per jaar, kun je vriend worden. Oh, in dan, dan je, ja, en dan, dan krijg je 5 euro entree. En we hebben heel veel vrienden, mag ik zeggen. En dan komen elke keer weer nieuwe ja. erbij. Ja. Gaat het ja. goed met de kerk, de programmering en zo? Want jullie zullen nu ook uh, uh, uh, ik wil niet zeggen last maar concurrentie hebben van de toch? Nee. Dat valt mij? We hebben geen concurrentie. Okay. Okay, nee. goed. Wij zijn totaal zo anders. Ja, ja. Ja, nee, wij doen het. Oké, okay, dus willen we gaan... Waarom uh, ze moeten komen is dus Vincent van Amsterdam is een accordeonist. Dat maak je maar één keer hier je leven mee dat dat hier op Zandvoort gebeurt. Heel goed. Nou, klassiek accordeonist. Ik ben erg benieuwd. Jij ook, hè? Ja, zeker. Straks krijgen we Zandvoort op zaterdag. Zandvoort op zaterdag. Om twee uur. Dus luister allemaal. Hartstikke leuk programma van Rob Harms. En wat ons betreft een hele fijne zaterdag. En hartelijk dank voor het luisteren. Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM.